4 uur het NOS Journaal. Mark Visser. De eerste asielzoekers hebben het tentenkamp in Ter Apel vrijwillig verlaten. Dat deden ze nadat de gemeente Vlachtwedde in een noodverordening had aangekondigd dat het kamp zou worden ontruimd. Verslaggever Rien Kamer: zijn er ook mensen die niet weg willen? Uh, jazeker, ik denk dat dat uh, een groep van een uh, man of 40, 50 is. Van, voor, uh, vooral Somaliërs. En een minuut geleden is de ME hier gearriveerd... met uh, ik, zo snel geteld 16 busjes. Uh, aan de buitenkant van het uh, terrein uh, trekken ze nu op in één grote lijn. De ME'ers met de uh, wapenstok uh, in de hand. Uh, ze komen van rechts. Dat rechtse deel is inmiddels ontruimd. Dat ging vrijwillig. Ongeveer een, een uur geleden. Maar de Somaliërs die niet weg willen, die zijn gaan zitten... Een half uur geleden leek het erop, na bemiddeling door een van de vrouwen... dat ze uh, weg wilden gaan. Ze stonden op, maar gingen daarna weer zitten. En kennelijk is de politie het uh, nu zat. De Somaliërs zitten daar nog. Ze schreeuwen van alles, ik kan het niet uh, verstaan. Ze houden hun armen omhoog. Sommigen uh, de, de, de, de vuisten gebald. Uh, over elkaar heen, alsof ze geboeid zijn. Uh, en zo willen ze duidelijk maken dat ze geen kant op kunnen. En uh, ze blijven hier en zullen door uh, de ME uh, dus uh, van het terrein verwijderd worden. Daar lijkt het nu op. Verslaggever Rink Kamer. De vakbonden hebben de NETCAR-directie een ultimatum gesteld. Ze willen uiterlijk vrijdag meer duidelijkheid over een sociaal plan. Als de directie niet beweegt, dan volgen er mogelijk volgende week acties. Netcar praat al maanden met overnamepartijen... om sluiting van de autofabriek te voorkomen. En tegelijkertijd willen de bonden met de directie afspraken maken... over een vertrekregeling voor het geval er toch werknemers worden ontslagen. Er werken 1500 mensen bij Netcar. In Pakistan is de arts die de CIA heeft geholpen bij het vinden van Osama Bin Laden... veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 jaar. De arts was aangeklaagd wegens hoogverraad. Er was in Abbottabad een nep-vaccinatieprogramma begonnen... om de CIA zekerheid te geven dat Bin Laden in die Pakistanse stad verbleef. En met het programma hoopte de arts aan het noodzakelijke DNA-materiaal te komen... om vast te stellen dat de CIA op het goede spoor was. Leden van de Amerikaanse commando-eenheid drongen het verblijf van Bin Laden later binnen en schoten hem daar dood. De Amerikaanse minister Clinton heeft om de vrijlating van de arts gevraagd, omdat hij met zijn hulp zowel de Pakistaanse als de Amerikaanse belangen zou hebben gediend. Michaela Krajicek doet toch mee aan Roland Garros. De tennister werd vorige week geopereerd aan haar knie... en ze dacht dat ze maanden uit de roulatie zou zijn. Maar het herstel gaat sneller dan verwacht. Ze is dus fit genoeg om mee te doen aan Roland Garros... het Grand Slam toernooi dat zondag begint. Voor Krajicek zelf ook een grote verrassing. Ik kan uh, eigenlijk al uh, sinds het weekend gewoon uh, wandelen. en Ik heb gisteren een uh, balletje geslagen en met uh, mijn dokter gezien en dat het, uh, met hem overlegd. En... Ja, het is dus toch een mogelijkheid om daar gewoon eens aan mee te doen. Dus dat is echt heel uh, fantastisch, maar wel heel onverwacht. Krajček zegt wel dat ze alleen in actie komt in het enkel spel tijdens Roland Garros. Het weer nog ontstaan steeds meer stapelwolken die vooral in het binnenland uitgroeien tot enkele stevige onweersbuien. Lokaal is er kans op hagel en wateroverlast. Het is broeierig warm met maximaal 29 graden in het binnenland. Morgen veel zon, het wordt dan 25 tot 28 graden in het binnenland en ongeveer 22 graden aan zee. AMB Verkeersinformatie. De avondspits begint zonder al te veel problemen. De meeste files staan bij Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. In het oosten hint het een enkele, uh, enkele verkeer. Dat is onder meer het geval op de A12 bij het knooppunt Grijzoord. Er staan nu 18 files, en ik geef u de opvallende. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk Oost en Akersloot 3 kilometer. De A12 Utrecht richting Arnhem, tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 5 kilometer. En verderop tussen het knooppunt Waterberg en het knooppunt Grijzoord 3. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen het knooppunt Rijnsweert en de afrit Dendolder 4. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Maarn en Soesterberg 2 kilometer. Zo, hakken uit, iPad erbij, even lekker zitten. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, Specialisten lekker zitten. Een kleine private bank geeft u veel aandacht.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 Met E.ON. kunt u zaken doen. Kies energie van E.ON. Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizing.nl. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1... met zometeen ons Euroforum vanuit Straatsburg. Maar eerst cultuur. Anton de Goede zit hier. Helemaal glimmend en opgepoetst, want... Anton, jij was vanochtend bij de opening van een nieuw pand... van kunstcentrum De Appel in Amsterdam. Wat vreemd is in deze tijden van enorme bezuiniging... en de ene dreun naar de andere in de cultuursector. Maar De Appel nu juist niet. Het is een van de weinige... Uh, instellingen die wel geld krijgt en goed uh, besproken wordt. Ja, en het is trouwens niet toneelgroep Appel, hè? Dat toneelgroep Appel is uit Den Haag, is heel iets ja. anders... als ja. kunstcentrum ja. De Appel. Maar het is misschien wel goed, Ger, dat je het even zegt... want uh, zo heel bekend is kunstcentrum De Appel helemaal niet. Hm. En, wel bekend genoeg dat Prinses Maxima vanochtend uh, aan jou zei... Ja, mag ik en maar zeggen, vooral in de kunstwereld de heel, openen. Vooral in de kunstwereld uh, heel, heel bekend. Waar uh, kunnen we het van kennen? De gewone mens... Nou, als je heel ver teruggaat, in de jaren zeventig... was het de plek waar Marina Abramovic haar eerste performancekunst uh, demonstreerde. En de conceptuele kunst werd daar beoefend. En bodypainting en uh, ook hele vage conceptuele kunst. Uh, maar daarmee volstaan uh, is, niet, uh, is niet terecht. Uh, Anne de Meester is de directeur daar de laatste jaren... En zij zegt waar wij thuis in zijn is onderzoekende hedendaagse kunst. Het is misschien wel voor een deel kunst voor kunstenaars zelf. Kunst die nog niet helemaal is doorgebroken. Daardoor wordt er ook wel kritiek op geuit. Van mm -hmm. ja, waar zijn die mensen mee bezig? Maar onder die leiding van Meester doen ze ontzettend waardevol werk. En inderdaad, Tessel Maxima die ging daar vanochtend naartoe. Ja. Andermeester die zei van het is eigenlijk de eerste keer dat iemand van het Koninklijk Huis en Maxima, zich zo uh, symbolisch uitspreekt... voor de hedendaagse kunst. Ja. Ik ben er geweest. Ik mocht geen opname maken van de RVD. Hadden ze helemaal niet hoeven zeggen. Want Maxima mocht ook helemaal niks zeggen. <laughs> dus ik had me chef kunnen opnemen... zonder nee. kwalijke gevolgen. Uh, maar ik heb haar wel gezien. En ze zat naast Anne de Meester... terwijl uh, Carolien Geros, de wethouder van Amsterdam Cultuur... een toespraakje hield. En Carolien Geros prees de kwaliteiten van Anne de Meester. Mm -hmm. En ik zag de... de de, de, de ontzettend vriendelijke blik in de richting van andermeester van Carolien Geels. Ze kennen elkaar ook, want zij is wel eens aan het hof geweest mm -hmm. om te lunchen en te praten over de hedendaagse kunst. Dus die, die waardering vanuit het Koninklijk Huis was, was, was, was duidelijk. Ja, ze zegt, waarom zijn eigenlijk, waarom is het kunstcentrum De Appel eigenlijk gespaard door de Raad van Cultuur, die uh, advies heeft uitgebracht over het toekennen van subsidies, zijn harde knallen toegebracht aan de diverse organisaties. Ja, en Andermeester meester heeft dat ook niet onder stoel of banken ge gezet ook vanochtend niet tegenover de koningin, wat ik ontzettend moedig vond. Zij zei, voor ons is het een feestweek, voor andere mensen is het een sterfweek. Ja. Uh, en zij, zij zei van, ja, algemeen is misschien de opinie... dat er logisch en consequent uh, is gehandeld door de Raad voor Cultuur. Uh, maar Anne de Meester had daar een kanttekening bij. En zij zei het volgende. Er wordt heel veel gezegd, er zijn heldere criteria... Maar dat klopt maar half, want die criteria zijn helder. Maar er zijn mensen die ook aan die criteria beantwoorden. En die worden gedisqualificeerd. Zoals? Uh, zoals bijvoorbeeld uh, de paviljoens in Almere. Oké, okay, die halen niet de eigen inkomstennorm. Dat is een, een kwantitatief criterium. Uh, zoals Stroom in Den Haag. Uh, die een positief advies krijgt van de raad. Maar vervolgens zegt de staatssecretaris... Uh, dat doen we toch niet, want ze halen de eigen inkomstennorm niet. Dus ik denk... Er zijn heel wat instellingen, showroomama... die echt een fantastische te waarin urban culture verwoven wordt met hedendaagskunst... die net een heel jonge, brede doelgroep bereiken... die wij bijvoorbeeld niet bereiken. Dus het is, het is, maar Voor de Raad is het ook heel moeilijk geweest. Want als je moet halveren, wat moet je dan doen? Hoe kun je dan logisch en consistent kiezen? Nou ja, daar, uh, mm -hmm. in, in, in, in, in een notendop vertelt ze precies uh, wat er eigenlijk gebeurd is. Er is zo enorm gehakt dat er echt veel onherstelbaar uh, kapot is gemaakt. En toch was er ook hoop. Anne meester, die zei er ook iets over. Uh, in het bijzijn van die koningin, uh, hoewel ik dit nee, eerder... van de koningin of van de prinses? Van de prinses, sorry. Jij loopt op de dingen vooruit, Anton. <laughs> Laten we luisteren waar ze dan de hoop ook signaleert. Deze ramp vindt in een ander politiek klimaat plaats... dan de bezuinigingen toen die aangekondigd werden. Toen had je een kabinet Rutte dat erop gebrand was... om cultuur ook te oormerken als een irrelevant product... of iets waar je als overheid zeker niet moest in investeren. Maar ja, we hadden dat jaren gedaan, dus dan kabbel je nog maar een beetje door. Dus er was een heel sterke antipropaganda... die vanuit de politiek gevoerd werd tegen cultuur dat is weg. Dus dat creëert toch uh, nieuwe horizonten. Nou, uh... Je bedoelt, het kabinet is gevallen en ja. daarmee is dat weg. Heb je het, het gevoel? Of zijn er ook aanwijzingen? Het is een gevoel. En we zullen zien na de verkiezingen waar zich dat in vertaalt... De sfeer is veranderd, zegt zij. De sfeer voelt is veranderd. Zij... Nou ja, eh, dat voelt zij en het voelt ze dus een beetje goed aan. Want vanochtend kwam het nieuws dat de BTW op kunst- en verzamelobjecten omlaag gaat. Ja, weer naar het eh, laag tarief. En dat stond in het lenteakkoord. En dat was nog niet naar buiten gebracht. Maar dat is nu naar, door de Telegraaf nota bene, mm -hmm. eh, naar buiten gebracht. Goed. Even nog reclame maken voor die expositie. Want ga erheen mm -hmm. in dat gebouw. Prins-Hemmerikade Prins in Amsterdam. Prins-Hemmerikade op loopafstand van het, eh, van het station... station. En het is verre van een ontoegankelijke tentoonstelling. Uh, het is de boel op zijn kop, hè? Het heet de boel op zijn kop, topsy-turvy. Topsy-turvy, En er ja. is uh, zeer spectaculaire hedendaagse kunst te zien. Maar ook James Ensor, en grafiek uit de 17e eeuw. Gemeenschappelijke noemer, carnaval. Intrigerend. Anton de Goede, <laughs> hartelijk bedankt. Ja. Over ja. Kunststichting De Appel in Amsterdam, prins Hendrikade... Dan is het nu tijd voor Euroforum met Wim van der Kamp van het CDA. Europarlementariër Thijs Berman, hetzelfde, maar dan voor de Partij van de Arbeid. En Fred Stroobans. en die is van ons. Vanavond ontvangt de Blijf voorzitter... van vanuit Straatsburg. Live vanuit Straatsburg, ja, vanuit Straatsburg. Straat. ja dat moeten dat moet, dat moet we erbij zeggen. Het, het, het, het gons daar ook van de geruchten waarschijnlijk. Ja. Ja, want heel veel activiteit speelt zich nu in Brussel af. Ja, precies. Ja. Op 500 kilometer afstand. Waaronder dit. Vanavond ontvangt de voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy. Alle regeringsleiders van de Europese Unie voor een diner in Brussel. Niet in Straatsburg. Een werkdiner, dat dan weer wel. Er wordt wat gedaan. En cynici zullen zeggen. Het laatste avondmaal van de eurozone. Ja, het is in zonde. inderdaad al. Zonde. De, de eurozone, zeg Je zei het dat. Dit is wel Zonde. Het ja, avondmaal zonde. van de eurozone. Dat moet ook Wim van der Kamp genoegen doen. Het is overigens wel de 18e top. Eind juni komt er weer een top. Dat zal dan de 19e zijn. De 18e keer dus vanavond dat de leiders zich beraad op de oplossing voor de, voor de crisis. Crisis stop, hè, Niets wijst erop ja. dat er nu spijkers met koppen geslagen zullen worden. Hoewel iedereen dat wel hoopt. Nieuw aan die tafel is François Hollande, president van Frankrijk... En dat zou wel eens voor een beweging kunnen gaan zorgen. Want alles moet ter tafel komen vanavond, zegt hij. En ook Van Rompuy. En die van Ron Pui, die wil niet meer weten van taboe onderwerpen. Dus alles eh, moet gewoon besproken kunnen worden. Waaronder euro-obligaties. En natuurlijk het permanente steunfonds, waar nu juist vandaag, gisteren en vandaag en morgen, want ze doen er zo lang over dat de tijd verstreken was en ze moesten ermee ophouden. En morgen gaan ze verder over praten over het permanente steunfonds. Dat betekent uh, een bijdrage van Nederland en die gaat belopen 40 miljard, waarvan 4,5 miljard cash en de rest in garanties. Uh, Fred, het leeft hier ja. één het, het, het wordt hier politiek enorm hoog opgespeeld. Je hebt een, echt een hele strakke scheiding tussen de partijen die voor zijn... en de partijen die tegen zijn. Het loopt echt hoog op. De jager hij is ook al een paar keer woedend geworden in de Kamer uh, tegen de PVV... die die van beschuldigen van bangmakerij. Wordt dat bij jullie daar uh, heel goed gevolgd? Nee, omdat het in Nederland sure. natuurlijk. Nee, dat is ook zo. Omdat het in Nederland natuurlijk een. We het, het centrum van de wereld uh, hoor, Nederland en Den Haag. <laughs> nee, maar omdat het in Nederland natuurlijk een, een heel groot symbool uh, dossier is. Ik las ergens in een commentaar vandaag in de Volkskrant hier op uh, het internet. Uh, dat uh, door dit debat uh, de heer Wilders nu de grootste democratisch... Ook voor al diegenen die niets afweten van technisch dan van dat hele uh, ESM, van mm. dat uh, noodfonds. En dat is het natuurlijk. Hè. Het is, de campagne is begonnen in Nederland. En die campagne gaat over Europa. En dat ESM zou in principe door alle deelnemende landen... goedgekeurd uh, moeten worden voor 1 juli. Ja. Dat ziet er niet naar uit. Nee. Maar het is logisch dat dat in Nederland natuurlijk... Nou, in de campagne een rol speelt. Ja, maar, uh, Wim van der Kamp, CDA. In Nederland wordt er door bepaalde partijen... wordt enorm getamboeerd op, uh, uh, uh, op de gedachten dat dit totaal ondemocratisch is. Wij moeten 40 miljard geven. We hebben geen greep op hoe het besteed gaat worden. Uh, waaraan? Wanneer? Uh, met name de PVV en Hero Brinkman, die spelen dat op. Maar ook, de uh, ChristenUnie is heel kritisch. Uh, hebben zij een punt? Wacht even voor u gaat antwoorden. Uh, ja. Wij hebben een flits van de flitserredactie. Ik geloof dat het meevalt. <tie> nee, waarschijnlijk gaat het om de ontruiming te vlachtwedden. Of ter apel bedoel ik. Tentenkamp, Ter Apel? Mm -hmm. Nee, niet? Wel. Jawel, ja, ik ben er wel. Ik, oh, je bent ja, er wel? Sorry. Um, okay. nee, ik sta te kijken wat hier uh, aan, aan het gebeuren is... bij het Tentenkamp in Ter Apel. Um, een deel is uh, al ontruimd. De, de vluchtelingen die niet weg willen... een stuk of vijftig zitten aan het begin van uh, Tentenkamp. Het achterste deel wordt op de, dit moment door de ME opgeruimd. De tentjes uh, liggen plat, de eerste. Vijf, zes tentjes. En ze trekken ze op in, in een linie, weet je wel... met, met, met een man of twintig uh, naast elkaar... En daar gaat weer, een, gaat weer een tent. Ze komen zometeen bij een hele grote legertent. En langzaam maar zeker trekken ze dus op richting de groep. Ik loop zelfs nu ook een beetje naar voren... langs al die ME-busjes die op de parallelweg staan... en hun motor hebben, hebben draaien. En ook een beetje het zicht uh, ons ontnemen. Maar ik zie de groep, die niet weg wil, nog steeds zitten. Is kennelijk nog steeds niet onder de indruk. Om hen heen, overigens, zie ik nu pas... zijn ook allemaal tentjes afgebroken. Oké, okay, dus er staan nu nog... Uh, nou, ik denk van de 60 staan er nog 20. 30 misschien. En langzaam maar zeker worden ze ingesloten. En is de vraag wat ze gaan doen? Ja. Ziet er dat dreigend uit? Je zou het uit de hand kunnen gaan lopen? Ja, dat... Dat, ja, dat zou kunnen. Maar weet je, de Somaliërs hebben verder zelf geen wapens of iets. Dus nee. ik denk niet dat het uit de hand gaat lopen. Ik hoop dat op een gegeven moment de Somaliërs gaan opstaan en meegaan. Maar ja goed, ze staan, de ME'ers staan klaar. Overigens niet met schilden en zo. Maar in, zoals dat door de politiewoordvoerder hier werd verteld, in vredes nu. Dus met een pet op en handschoenen aan. En ja, ze zijn nu bij die grote tent aangekomen. En die gaat zo meteen ook neer. En langzaam maar zeker wordt dit tentenkamp wat dus... Twee weken ongeveer er heeft gestaan, ja. uh, afgebroken. Oké, okay, Rienkamer, dankjewel. We horen later meer van je. We gaan terug naar ons Euroforum. Ik had de vraag gesteld aan Wim van der Kamp... dat het in Nederland, dat permanente steunfonds... dat wordt absoluut gezien als ondemocratisch... <kuggen> omdat er geen greep van de Kamer is over de hoogte van de bedragen... over de besteding en wanneer, et cetera. Hebben ze een punt, meneer Van der Kamp? Nee, ik neem de bezwaren van uh, ChristenUnie en uh, SGP die ik als uh, serieuze pro-Europese partijen zie, die bezwaren neem ik serieus. Mm -hmm. Maar ik vind ze niet terecht. Uh, we hebben nu jarenlang in de Europese Unie uh, met elkaar samengewerkt... met unanimiteitsbesluiten, met meerderheidsbesluiten. En je ziet dat er iedere keer landen tussenuit uh, glippen... als er maatregelen genomen moeten worden. Nu in het ESM hebben we echt stevige afspraken gemaakt. De bezwaren van de Kamer richten zich vooral ook op de noodprocedure. Niet zozeer op het geheel. Maar je moet op een gegeven moment, als je dus een land moet redden... of als je banken moet redden, moet je heel snel kunnen optreden. En als we dan eerst terug zouden moeten naar 27 of misschien wel 54 Europ eh, nationale parlementen... dan werkt dat niet. Dus één, het ESM-systeem is een heel fors systeem... Dat hebben we ook nodig om die euro uh, ja, beter... Uh, maar als ik u heel even mag onderbreken, meneer Van der Kamp... En het, uh, als nou, het waar is wat u zegt... Begonnen. Het was? <laughs> oh nee, dan hou ik mijn mond. Ga door. Nee, nee, nee, nee. Nee, ik wilde even nee, dus, meneer Berman vragen. Als het waar is wat u zegt, en dat is opmerkelijk. U zegt, soms moet je heel snel in kunnen grijpen. En uh, ja, dan moet de democratie maar even een beetje wijken. Dan is het, zo, zo is het nu eenmaal. En uh, dat, nee, dat nee, nee, is, nee. dat zegt u toch. U zegt, uh, als, nou, dit als was, de nood aan de man de kamp, is... He? Ja, maar ik, precies, dat zegt meneer Van der Kamp. De kamp. En ik wilde uw reactie daarop vragen, als dat klopt wat nou, meneer van der Kamp zegt. Want dan kunnen we kijkers, wel bezig de ministers blijven. Van de ministers van Financiën zijn daar zelf bij. En die staan daar boven, die, die nemen dat besluit. En je gaat niet 17 brandweercommandanten laten besluiten... om al al niet uit te rukken naar een brand. Dat, zo gaat dat niet. Wat, wat een veel grotere... Probleem is, ik vind de echte grote uitdaging voor de democratieën in Europa... dat is de vraag, hoe worden we de financiële markten de baas? Zijn zij het die ons ons beleid voorschrijven... of leggen wij hen regels op en zorgen we voor rust op de markten... zodat we kunnen werken aan werkgelegenheid en aan een groeistrategie? Want dat hebben we nodig in Europa. Maar waarom geef je de grote landen Frankrijk en Duitsland dan wel... Vetorecht, met, met, met, met ja. andere woorden dit en dat land, daar kunnen zij van zeggen, daar gaat geen steun heen. Maar het is, het is zo'n zo symbolische discussie, alsof als er ooit een steunoperatie uitgevoerd woor, zou worden... waar Duitsland voor zou zijn en Nederland tegen. Onze belangen liggen zo gelijk. Dat is volstrekt uitgesloten. Ja, maar, er is maar ergens zegt wij dan, zeggen dan, nou, dan, we gaan dan we dan maar niet het, blussen. Als onze belangen zo dus, gelijk liggen, dan doet het er helemaal niet toe dat we daar nog zijn. Dan kunnen ja. we het überhaupt aan Duitsland overlaten. Nee, op, oh, maar, het is nog steeds zo, het windje hierop zegt. dat het is nog steeds zo dat nee, hoor, ik alle ministers daar... Hun zeggenschap over hebben. Het is nog steeds zo dat er over vergaderd moet worden. Het gaat wel over de verantwoordelijkheid van elke nationale overheid. Maar nog eens een keer. Ja, hebt dat, je hebt dat noodfonds nodig om die rust op de financiële markten te brengen. Je hebt meer nodig om te zorgen dat we niet gedicteerd worden... door die financiële markten. Mm -hmm. Dat is de uitdaging voor onze democratie. We worden op dit moment uitgehold. Maar dan is het toch, geen, worden goed worden signaal, dan is het toch geen goed signaal die financiële markten... om de mogelijkheid open te laten dat Frank en Frankrijk en Duitsland... nee kunnen zeggen tegen steunmaatregelen aan Spanje... wat dat straks absoluut ja, maar, nodig gaat hebben. Maar dat is helemaal niet aan de orde... Want toen er een steunoperatie nodig was voor Ierland, Portugal, Spanje. Is, voor Ierland en Portugal, is dat ook allemaal gebeurd. En voor Griekenland net zo. En daar hebben we over gesproken. En er zijn harde voorwaarden bij gesteld. En zo hoort het ook. En nou, dat de, de, de Kamer vraagt om garanties is ook vanzelfsprekend. Maar wat het, het echte probleem is. Hoe komen we in Europa terug op een groeistrategie? Dat kan niet als je niet zorgt voor een sterk noodfonds. Want dan blijven landen tegen elkaar, worden, tegen elkaar uitgespeeld, dan wordt, er, dan wordt de werkloosheid groter. In Zuid-Europa en onze werkgelegenheid gaat ook achteruit in Nederland. En daar gaat het om. Oké, okay, dat is een helder verhaal. Dan dat noodfonds. Gisteren hadden wij een gesprekje met Guy Verhofstadt en uh, Fred. Die, uh, oh, wacht ja. even. Ik geloof we gaan dat we gaat. weer naar één kamer, denk ik. Ja, de ontruiming is echt begonnen. De onvrijwillige ontruiming, overduidelijk. Uh, de ME heeft nu de wapenstok ook, uh, erbij gepakt. Heel vervelend dat uh, ze alle busjes ervoor zetten. Dus we kunnen niet helemaal goed zien wat er gebeurt. Maar ongetwijfeld worden ze opgepakt. Um, Sommigen staan nu op. Ze zijn omsingeld door ongeveer 30, 40 ME'ers. En uh, de eerste worden nu uh, opgetild... En zullen zo waarschijnlijk uh, gearresteerd worden en, uh, en, de, en de bus in. Dus de onvrijwillige ontruiming is nu. Dat is, echt, voor het stukje. Rien, dat dat is dus een eufemisme voor geweld. Dat is een On eufemisme voor geweld. Onvrijwillig? Uh, <laughs> nou ja, ze worden, zoals je dat bij de demonstraties vaker ziet, dan worden Sorry. mensen uh, onder de oksels gepakt en, uh, en opgetild. Dat is wat op dit moment gebeurt. Ik zie trouwens een aantal nu ook weglopen. Dus we moeten even afwachten hoe dit verder uh, afloopt. Maar. Uh, Vrijwel alle tenten. Als ik heel goed kijk, ik denk alle tenten. Ja, op 1A, de mediatent toevallig, die staat nog overeind. Maar voor de rest zijn alle tentjes van dit uh, tijdelijke tentenkamp nu uh, door de ME afgebroken. En uh, worden de laatste mensen hier. Oké, okay. Rienkamer bij de ontruimen van het tentenkamp ter Apel. Tess, ga verder. We hadden het uh, net even over dat uh, Europese permanente steunfonds. Uh, laten we even naar een ander punt gaan... wat vanavond tijdens het diner zeker ter tafel gebracht zal worden... en wat ook betwist wordt door deze ofgene. Dat is de mogelijke invoering van die euro-obligaties. En gisteren zei ik Voorhoffs in onze uitzending... dat dat absoluut moest gebeuren. Dat dat het ei van Columbus is voor de crisis. Omdat en? daarmee dat noodfonds waarschijnlijk... zelfs ja. helemaal overbodig zou kunnen worden... Uh, meneer van der Kamp, uw ja. mening daarover? Ik ben uh, daartegen. Uh, ik ben als de dood dat de eurobonds uh, gebruikt zullen worden... om de staatsschuld te herfinancieren. Hè? Dus je saneert hem niet, je maakt hem niet kleiner... wat nu in Griekenland, Italië, Spanje, Portugal moet gaan gebeuren. Nee, je herfinanciert hem. Mm -hmm. En uh, we weten allemaal dat uh, Hollande vanavond uh, die eurobonds uh, zal bepleiten. Ja. Nou, mevrouw Merkel die wil dat op dit moment nog niet. Ik verwacht dat uh, Merkel wel uh, op zal schuiven. Hè, er is nu al een discussie, moet je die eurobonds uh, misschien gebruiken voor de staatsschuld... die wel onder de 60% uh, van het bruto nationaal product valt... Uh, Europa beweegt, uh, Hollande brengt, Moet ik eerlijk zeggen, daar ben ik eigenlijk best wel tevreden over, nieuwe Hij energie. de, het de boel uh... een beetje los, hè? Ja, ja, dat is zonder meer ook nodig. Want, mm -hmm. had, uh, jij dan, had jij dan Frans Hollande gestemd in Frankrijk? Uh, <laughs> nou kijk, ik ben van mening dat uh, Sarkozy de verkiezing heeft verloren, maar niet de UNP en uh, het was echt een afrekening met de persoon uh, ja, de Sarkozy, PNP, de met uh, maar even, ja. terug, even terug pas op met die eurobonds want Verhofstadt staat ook als oud-Belgisch premier, als een big spender uh, ja. uh, bekend maar, heeft heel veel uh, staatsschuld uh, veroorzaakt. maar het is toch even een tegenwerping, dus, meneer Van, Van de nee, Kamp die eurobonds, dat is dus heel Europa uh, geeft dus leningen uit waardoor, omdat het over heel Europa gaat, het is betrouwbaar en dan daalt die rente die je moet betalen dat is goed voor de zuidelijke landen, want die zullen nu op 6, 6 plus en die komen dan op veel lager uit. Duitsland gaat iets meer betalen. Maar Nederland u, zegt, ook. U, zegt, Nederland ook. u zegt dan gaat de dingen eraf, de plichten, er, de druk eraf om te bezuinigen... en die begrotingen terug te brengen. Maar je kunt, toch, je kunt toch die voorwaarden gewoon stellen? Jullie doen alleen mee, profiteren van die eurobonds, van die leningen... als jullie gewoon die bezuinigingspakketten doorvoeren. Just, die voorwaarden dat, zijn is al. Nu, dat is nu de ontwikkeling van uh, zeg maar de laatste twee weken dat ook mensen als Verhofstadt bereid zijn om eurobonds te koppelen aan hervormingen. Hmm. En dat is precies de redenering die ik vertelde... dat de komende uh, dagen er dus een mix gevonden zal worden. Want Frankrijk ben ik met Berman eens, ook bij dat uh, ESM. Frankrijk en Duitsland moeten het eens worden op dit punt. Ja, thuis, nee, maar u maar zei dat u tegen was. Ik, ik wilde, wilde Thijs Berman de kans ja. geven om over de euro-obligaties uh, te reageren. Nou ja, kijk, Je hoort langzamerhand van allerlei kanten, van de OESO, van het IMF... vanuit de G8 met Obama, een eindeloos pleidooi om een groeistrategie in te zetten. Zorgen voor werkgelegenheid, jaagt die economie weer aan... kijk naar de inkomstenkant van de overheid in plaats van enkel naar de uitgavenkant. En, Goed, dat is heel belangrijk. fraswa heeft daar een nieuwe dynamiek in gebracht. En dat was hoog nodig. Nadenken over werkgelegenheid en over een toekomst voor al die mensen... die het nu zo moeilijk hebben in Griekenland en Spanje en elders. Daarvoor is het wel nodig, nog eens een keer... dat je die financiële markten onder controle brengt. De beste methode daarvoor, maar het gaat wel over de voorwaarden waaronder... dat is toch euro-obligaties. Maar daar kun je pas toe overgaan op het moment... dat alle landen zich ook keurig aan afspraken houden. We hebben daar grote stappen in gezet veel grotere stappen dan Wim van der Kamp nu erkent. En daarom ben ik het toch een beetje met hem oneens. We hebben toch niet niks gedaan de afgelopen jaren. Er zijn afspraken gemaakt. Er wordt gekeken naar overheidsbegrotingen, uitgaven. En er wordt bezuinigd. En dat is keihard op dit moment. Dat kan op een andere manier. Wij zijn voor een hele andere invulling daarvan als BVDA. Diederik Samson is nu in Brussel om met de andere socialistische leiders precies daarover te praten. Over een groeistrategie, over werkgelegenheid. Eén van de onderwerpen is natuurlijk ook hoe zorg je voor rust op die financiële de markten. Nou, je kunt er zeker van zijn dat die euro-obligaties daar op de agenda staan. Hmm. Als ik kijk naar de situatie de in kant. Griekenland, als ik kijk naar de situatie in Spanje en als ik kijk naar de situatie in Portugal, dan is er absoluut nog onvoldoende bezuinigd. Ik weet wel, je hebt allemaal die Keynesianen economen uh, geld uitgeven in slechte tijden, sparen in goede tijden. Het gaat wel over nou, bevolking. Dat hebben, we, dat hebben we nooit gedaan. Er zal, als er eurobonds komen, en ik heb net al gezegd hoe ik verwacht dat dat de komende twee weken zich ontwikkelt, mm -hmm. dan zal dat onlosmakelijk aan hervormingen moeten zijn gekoppeld. En dat was tot op heden beste Thijs, nou, niet zeg. het geval, zeker niet in voldoende mate. En nogmaals, Verhofstadt is op dit punt een big spender. Maar als, u, de als dat voor gebeurt, de euro, dat maar als niet die van de kap, als die voorwaarden gesteld ja. worden, en dat ziet er hard uit, bent u dan wel voor? Ik ben ervoor dat op een gegeven moment die, uh, die staatsschuld onder de 60%, dat je daar op een gegeven moment van zegt: Oké, okay, kunnen we daar iets doen met eurobonds? Maar vergis je niet, Italië zit op dit moment met 118%. Wie gaat dus die 68%? Meneer onder Berman, de die obligaties, die die obligaties ja. komen er, maar nu is er nog niet het moment. Dat is een beetje de conclusie dan. Nou, ik denk dat de, dat de tijd ons hier inhaalt. Ik denk dat uh, als de onrust nog verder toeneemt. Over de Europese toekomst bij de financiële markten, dat we nauwelijks anders kunnen dan nadenken over verdiepte samenwerking. En de vorm waarin dat dan precies moet komen, dat is eigenlijk vers 2. Het noodfonds is één van die vormen waarmee je die rust terugbrengt. Euro-obligaties zullen een andere vorm zijn. Ik denk dat ze er zullen komen. En zeker, het is waar wat Wim van der Kamp zegt. Natuurlijk zal dat onder hele strikte voorwaarden gaan, want anders zal Duitsland er al helemaal nooit akkoord mee gaan. Dat is heel duidelijk. Maar de druk wordt steeds sterker op dat verhaal... omdat landen de ruimte moeten krijgen om met wat lagere rente... toch wat meer adem te krijgen voor hun eigen overheid. Niet om meer geld uit te geven, maar om zo te bezuinigen... en om zo geld zo uit te geven okay. dat je kunt investeren Thijs, in werkgelegenheid. Berman hoorde u. Partij van de Arbeid, Europarlementariër en Wim van den Kamp is datzelfde voor het CDA. En Fred Stroobans van de VPRO zat daar ook nog in het verre straatsburg. Hartelijk dank. Einde van de villa. Morgen zijn we er weer en zometeen naar de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 journaal Tim Overdiek. Met onder meer verontrustend nieuws van het Dierenfront. We hebben verslaggever gezet op het verhaal van een schildpad die zich als een onbesuiste hooligan heeft misdragen. De bekendste oehoe van het land, dat is een uil, is overleden dankte zijn bekendheid aan een webcam die zijn leven de afgelopen jaren volgde. Kennelijk niet veel bekeken de afgelopen dagen, want het beest was al enkele dagen dood toen hij vanmorgen werd gevonden. We gaan het allemaal uitzoeken op deze dag waar op één plek in Nederland een temperatuur is gemeten van 30,1 graden. Waar dat was, blijf luisteren. Naar de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De politie is begonnen met de ontruiming van het tentenkamp in Ter Apel. Ongeveer 50 asielzoekers in het kamp, voornamelijk Somaliërs... zijn uit protest een zitactie begonnen. De Spaanse premier Rajoy heeft gezegd dat zijn land op korte termijn geld nodig heeft. Volgens hem houdt Spanje het met de huidige hoge rentestand niet langer vol. Rajoy vindt dat de Europese Centrale Bank weer noodmaatregelen moet treffen... zoals het opkopen van staatsobligaties van de zwakkere landen. Zo'n actie zou het rentepercentage van die landen verlagen.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 ANWB Verkeersinformatie. Tot nu toe zijn er geen al te grote problemen tijdens deze avondspits. Wel drijven er een paar pittige onweersbuien over het oosten en midden van het land. Dat is onder meer merkbaar op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Er staan nu 25 files en ik geef u de opvallende. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bevenwijk Oost en Akersloot 3 kilometer. De A12 daarna richting Arnhem tussen het knooppunt Oude Rijn en Driebergen 9. A12 Utrecht richting Arnhem tussen het knooppunt Maanderbroek en de afrit Oosterbeek 2. En op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Oud-Beijerland en de afrit Numansdorp 3 kilometer. Dit heeft te maken met een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie. Ga nu ASN ideaal sparen met 2,6% rente. Bijvoorbeeld over uw vakantiegeld.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 Goedemiddag, wij zijn in Ter Apel... waar de ontruiming van de tentenkamp van asielzoekers is begonnen. Er wordt daarnaast een aantal oplossingen aangedragen vanmiddag. Voor de woningmarkt en voor het kwaliteitsprobleem van hbo-opleidingen. Voor de economische crisis in Europa wordt nog naar een oplossing gezocht. Daar debatteert de Tweede Kamer over. En in Brussel is een eerste informele top met de Franse president Hollande. En dan hebben we ook nog op deze zomersdag een dure grap in de hortus in Haren... waar iemand een schildpadje heeft uitgezet die bijzondere planten heeft opgegeten. Eerst ter Apel, want daar is dus de ontruiming begonnen van de tentenkamp. Dat begon rond het middaguur toen de burgemeester een noodverordening had uitgevaardigd. Mark Robin Visser, jij bent daar nu aanwezig. Mark, uh, Mark Robin, wat hoor ik bij jou op de achtergrond? Nou, uh, Lucella, wij zijn op dit moment getuige van een ballet voor 15 ME-wagentjes. Je moet je voorstellen, wij kijken hier uh, uit op de tentenkamp. Daarvoor loopt een weg. En op die weg staan ongeveer 15 à 16 ME-busjes... En die zijn nu vooruit en achteruit zo aan het rijden... dat wij geen zicht meer hebben op wat er uh, in dat tentenkamp gebeurt. En uh, dat tot de nodige opwinning van mijzelf en mijn collega-journalisten. Want wij zijn hier natuurlijk gewoon om ons werk te doen en om te kijken... hoe de autoriteiten met de mensen in dat tentenkamp omgaan. Want dit doen ze, uh, echt, zichtwoord... uh, dit doen ze echt, Mark Robin, zodat jullie niks kunnen zien. Het heeft geen andere reden. Ja, de reden. busjes rijden, rijden vooruit en achteruit... zodat de camera's steeds net weer eventjes niet kunnen zien... wat daar achter die busjes uh, gebeurt. Het gebeurt heel minutieus, een metertje naar achteren... en dan geven de politieagenten elkaar ook aanwijzingen. Kom maar, kom maar. En dan gebeurt er aan de andere kant in het kamp weer iets en dan gaan de busjes weer een metertje naar voren. Het is eigenlijk ontzettend kinderachtig ja, uh, en wat... bijna komisch als het niet uh, zo serieus was. Ja, en wat heb jij vanmiddag kunnen zien voordat ze met dit ballet starten? Uh, voordat het ballet startte begon uh, de politie en de ME met het afbreken van de tenten. Ik kan ook melden dat alle tenten inmiddels op de grond liggen, plat zijn... Uh, er is ook al een flink uh, aantal mensen, uh, ze staan in ieder geval nu allemaal op een uh, kluitje bij elkaar, wat is gaan staan. Ik zie ook dat mensen hun tassen en koffers aan het oppakken zijn. Er wordt van alle kanten op ze ingesproken door politieagenten van je moet vertrekken, je moet hier weg. Mensen willen dat niet, vertrekken duidelijk niet. Uh, vrijwillig. En ja, door dat gedoe met die politiebusjes... en er zijn een kleine honderd uh, politieagenten en RME-mensen inmiddels gearriveerd... worden die mensen ook geïntimideerd en dus onder druk gezet om hier het terrein te verlaten. Dat is uh, op dit moment de situatie. De busjes gaan nog steeds heen en weer, overigens moet ik zeggen. Er wordt uh, gediscussieerd met de politiewoordvoerder. Meneer Visser, u bent de woordvoerder van de politie. Mag ik u even iets vragen? Nou, ik ga even naar de overkant. U gaat naar de overkant, dat is ook handig. Net nu ik de politiewoordvoerder iets wil vragen kiest hij ervoor om naar de overkant te gaan. Lucelle, wij moeten even afwachten en proberen dus blikken op te vangen... van wat er zich achter die busjes uh, afspeelt. Het ziet er naar uit dat misschien mensen worden aangehouden... of misschien onder lichte dwang uh, onder druk gezet worden om hier het trein te verlaten. Maar nogmaals, we kunnen, dus, uh, we kunnen het maar sporadisch volgen op dit moment. Wij komen later bij jou terug, Mark Robin. Dank voor dit moment, Mark Robin Visser. De huizenprijzen blijven de komende jaren verder dalen. Dat verwacht de directeur Europa van Standard Poor's. Dat is een van de grote kredietbeoordelaars. Jean-Michel Cies zegt dat in een exclusief gesprek met de NOS. Ik werd versloten van de economie. Eh, geluisterd naar dat interview wat we hebben. En wat ook te zien is volgens mij op onze website inmiddels. Yes. Maar jij valt het even samen. Want dat optimisme... Bespeur je dat in het gesprek met de S&P? Ja, ze zijn zeker optimistisch over ons, over Nederland. We hebben een prima economie, we zijn een welvarende natie... maar, zeggen ze er wel bij, we hebben ook een aantal zwakheden. Maar die triple-A-status, die is belangrijk hè, in kredietbeoordelaarsland... die triple-A-status, die is niet in gevaar. Nou, well, uh, Netherlands are een a triple-A-economie, uh, is een heel sterk feature uh, at the moment indeed the economy is going through uh, a soft patch and this is primarily because uh, household consumption consumer demand is uh, quite weak. Wat hij dus uh, zegt is dat het vooral consumptie is die achterblijft ja, en die huizenprijzen in Nederland die zijn ook uh, hoog. Ja, maar leg mij dan eens uit. Wat is dat dan met die huizenprijzen? Waarom zijn die te hoog? Nou, we hebben gewoon uh, Tim boven onze stand geleefd uh, bij S&P. Vergelijken ze graag met andere landen en dan zeggen ze ja, je ziet bij jullie in Nederland, dus bij ons, uh, type leningen die je elders helemaal niet ziet. Bijvoorbeeld die overwaardeconstructie die is redelijk uniek. En wat je nu ziet, dat is hun analyse is uh, dat de lucht eruit wordt gepompt. It was partly based on credit. It's a correction. To put it simply, the Netherlands economy is coming back to uh, similar types as the rest of continental Europe. Oftewel op de pof, krediet en een correctie. En, en dan zeggen ze, dan duurt het een paar jaar. Uh, waarom denken ze dat die prijzen niet uh, gelijk komend jaar... bijvoorbeeld als er nieuwe maatregelen van het kabinet komen... in één keer uh, in elkaar zakken? Nou, gewoon omdat niemand zijn verlies wil nemen in Nederland. Wil jij graag je huis verkopen tegen grote uh, verliezen? Nee, daar houden we helemaal niet van uh, in Nederland. Het is een geleidelijke aanpassing, zegt hij. Uh, ja, en het besef, ook in Nederland, gewoon, dringt heel langzaam door. De correction in de housingmarkt is also something that you have observed in other uh, uh, markets. Uh, so it will take time. But I think at the end of the day, uh, in maybe it's difficult to pinpoint an exact timing, but take two to three years. Uh, certainly the Netherlands will look more ...like its neighbors in that sense. Dus over een jaar of twee, drie, dus dat is ook eigenlijk het antwoord op je vraag. Twee tot drie jaar doen we erover en dan lijken we op onze buurlanden. Dan uh, is het weer normaal in nou, hun ogen. In hè? Duitsland volgens mij die huizenprijzen juist weer stijgen, maar goed. Dat, uh, hebben ze misschien dat nog niet in de vaten vandaag? Uh, nu hebben wij altijd het idee in Nederland dat de crisis ons is overkomen... Ja. ...omdat we zo afhankelijk zijn van de wereldeconomie. Is dat ook de, de analyse van deze meneer Cies? Nee, helemaal. Eigenlijk niet. Uh, die zegt, ja, die crisis was hier toch wel uh, gekomen fix op zich... wel uh, op maar ja, aan de andere kant, het is ook een beetje in lijn met wat het Centraal Planbureau de laatste jaren heeft geschreven. De Nederlandse bank niet te vergeten. Die zeiden allemaal, de huizenprijzen zijn te hoog en nou krijg je de categorie onder druk wordt alles vloeibaar. Die schok van die crisis in Amerika, die bankencrisis waar het allemaal mee begonnen is, was zo groot. Dat alles is gaan wankelen in Nederland, inclusief dus onze huizen. Het kwam niet alleen of geval de schok, die heel groot was. Very big. Okay, and that has to be kept in mind, well, not a small shock. That shock revealed some of the vulnerabilities that were inside the Dutch model. Yes. It has made things more difficult because of the violence of that shock. Nou, het was toch gekomen waardoor die enorme krachten hebben er eigenlijk meteen last van gekregen. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, je hoeft volgens mij geen hogere wiskunde te hebben gedaan om dit allemaal te concluderen. Maar wat ze zeggen is hoe dan ook altijd belangrijk hè? Ja. Want zij beoordelen landen en daar uh, wordt ook weer sterk op gereageerd. Hoe zal de volgende beoordeling luiden? Ja dat is dan het leuke, daar wil die deel, of eigenlijk het vervelende voor ons. Dat hij daar helemaal niks over uh, kwijt wil. Aan de andere kant wat hij wel zegt is de fundamenten van de Nederlandse economie zijn goed helemaal. Als je het vergelijkt met anderen. En dat doen ze constant, vergelijken met andere landen. En we moeten ons vooral niet de put in praten. It is steeds a very strong economy. We should not get carried away and, and go to exaggerate. Uh, that would not be justified. It's a very wealthy country. We cannot just say, oh, uh, you have the same rate of growth as. Uh, Portugal so you look like Portugal. No, there are big differences still. Ja, dus omdat we dezelfde groei hebben of eigenlijk geen groei als Portugal, zijn we nog geen Portugal. Er zijn echt enorme verschillen. Een optimistisch verhaal op in die. Precies, ding. zullen we dan uh, inderdaad zo optimistisch maar afsluiten Bert. Bert Wat gesloten? We zijn er heel goed in in het afluisteren van telefoongesprekken. De overheid doet dat vaker dan u denkt. Iedereen kan meeluisteren met Tamara Bruggemans bij de ANWB met de verkeersinformatie. Goedemiddag. Ja, tot nu toe zijn er nog niet al te veel grote problemen tijdens de avondspit. Maar er zijn een paar pittige onweersbuien die wel invloed hebben op het verkeer. En dat is merkbaar op de A12 tussen Arnhem en Utrecht. Er staan nu in totaal 22 files, en dit zijn de opvallende files. A12 daarna richting Arnhem, tussen het knooppunt Oude Rijn en Driebergen 10 kilometer. En op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen de afrit oud beijerland en de afrit Numansdorp 3 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Nou Bert, we sluiten maakt even plaats voor een andere collega... van de economieredactie, Gert-Jan Dennekamp. Want er is meer nieuws in de huizenbranche. De directeur van de Brabantse woningcorporatie Laurentius... is afgelopen maandag aangehouden. Volgens betrokkenen heeft het onderzoek te maken... met omstreden vastgoedtransacties... waar de directeur zelf van zou hebben geprofiteerd. Gert-Jan, een gevalletje van zelfverrijking... Ja, er is uh, huiszoeking gedaan bij Laurentius, de corporatie in Breda. En in een verklaring zegt de corporatie dat het onderzoek zich richt... op een vastgoedondernemer met wie Laurentius enkele nieuwbouwprojecten heeft ontwikkeld. En in het kader van dat onderzoek wordt er ook onderzoek gedaan... naar de directeur-bestuurder en die is uh, geschorst. De man is afgelopen maandag opgepakt voor uh, verhoor... en horen van bronnen dat het te maken zou hebben... dat hij zelf zou hebben geprofiteerd van uh, de deals... Als je de radio aanzet, dan klinkt het alsof er elke dag nieuwe affaires zijn. Zijn het allemaal incidenten of ontdek jij daar een lijn in? Nou, er zit denk ik wel een lijn in. Misschien zelfs twee lijnen. Je hebt, eh, zoals in dit geval, waar een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart... dingen waar justitie van denkt dat ze zijn fout gegaan en opzettelijk zijn fout gegaan of waar uh, al is gebleken dat dat zo is. Dus mensen hebben ervan geprofiteerd... of dachten ervan te kunnen profiteren. Uh, dat is een, een groep corporaties waar ook uh, SGBB uh, in zat. De, de directeur daarvan is inmiddels al veroordeeld... te lopen nog strafrechtelijke onderzoeken naar bijvoorbeeld uh, Rogedale... Uh, Vestia meer uh, recent. Zo heb je nog een aantal uh, corporaties waar onderzoeken naar lopen. En daarnaast heb je een aantal affaires... Waar dingen gewoon mis zijn gelopen. En die kosten ongelooflijk veel geld, soms honderden miljoenen euro's. Maar dat is niet opzettelijk gebeurd. Dat is een gevolg geweest van ja, te groot denken of incompetentie. Of, uh, maar dat is niet per se geweest omdat mensen hun eigen zakken willen vullen. Die hebben gedacht goede projecten te starten en het bleek uiteindelijk falikant uh, mis uh, te lopen. Hoe dan ook, het is wel een heel brede bevlekking van die corporaties. Is dat nou typerend voor deze sector? Nou ja, uh, en je, je krijgt wel een beetje de indruk van wel. Je hebt natuurlijk wel 400 corporaties En we, op, op dat totaal spreek je natuurlijk toch op, uh, uh, over uh, uh, enkele incidenten. Uh, hoewel we nu ook wel ver over de tien zijn. En misschien zelfs wel in de buurt van de twintig. Nou. Dus percentueel is het toch nog wel een redelijke omvangrijke uh, groep waar het misgaat. En ik denk dat het te wijd is bij deze sector is dat uh, het gaat om ongelooflijk veel geld... Uh, het gaat om miljarden, waar deze mensen uh, het beheerder van zijn. En een gebrekkige controle. En die combinatie is eigenlijk nooit echt heel erg goed. Uh, en mensen die dan fout willen, die kunnen ook heel makkelijk fout. En uh, dat, dat zie je in deze sector toch heel vaak. Dat ook bijvoorbeeld de eigen interne controle... de raad van commissarissen niet functioneert. Zo'n bestuurder, in de gevallen waar het misgaat... die, die informeert zijn raad van commissarissen wel... maar die commissarissen die vragen niet door, die letten eigenlijk niet goed op, die geloven, die bestuurder wel. En dan zie je dat als het misgaat en deze man zijn zakken probeert uh, te vullen, dat eigenlijk niemand het in de gaten heeft. En dat het eigenlijk pas blijkt op momenten dat, dat dingen echt uh, fout gaan. En die combinatie, die blijkt bij die. Fraudeincidenten eigenlijk een hele ongelukkige te zijn, ook waar de toezichthouder te veel op een afstand staat, de minister er ook niet altijd even goed uh, oplet, ja en kunnen dus dingen misgaan. Maar heb je het toch over zaken van de afgelopen jaren? Is de toezicht de afgelopen tijd dan niet voldoende verscherpt, waardoor dit soort kwesties niet langer mogelijk zouden kunnen zijn? Nou, je ziet nu dat dit soort kwesties uh, naar de oppervlakte komen... omdat het crisis is. En kijk, Als het geld over de plinten klotst, ja, dan kan iedereen geld verdienen. Uh, en dan valt het ook niet heel erg op als er gefraudeerd wordt misschien. Nu het allemaal wat strakker is, nu er wat minder geld te besteden is... Uh, blijken sommige coöperaties in financiële problemen te komen. Dan blijkt er ook gewoon het bestuur niet goed te zijn geweest... of blijkt er fraude te zijn gepleegd. Dus nu zie je door de crisis dat het een beetje naar boven komt. En natuurlijk door de affaires van de afgelopen tijd is het toezicht wel aangeschept. De minister let beter op, de, de toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting let beter op en, en leert ook iedere keer weer, hè, want Vestia heeft geleerd dat er corporaties zijn die allerlei avonturen uithalen met financiële producten. Hadden ze vroeger nooit gedacht dat dat zou gebeuren. Het blijkt te gebeuren en dus moet je daar beter op gaan controleren. Als dan zoals de Tweede Kamer wil een parlementaire Enquête komt hè, over de corporatiesector. Gaat dat dan nog voor tot veel meer schandalen leiden? Veel meer dingen die we nog niet weten, die dan aan het daglicht komen? Nou, ik denk dat dan in ieder geval. Uh, uh, ja, ik denk dat er toch wel iets meer incidenten nog naar boven zullen komen de komende uh, tijd. Uh, en daarnaast zal, denk ik, tijdens zo'n enquête ook blijken van hoe is. En nu eigenlijk bestuurd over die corporaties. Want de bedoeling was natuurlijk aanvankelijk ook... dat die corporaties op eigen benen zouden staan. Die kregen een enorme zak geld mee en moesten het daar maar mee doen. En dat moest zelfstandig. En nu komt men daarvan terug. Want ja, volkshuisvesting is eigenlijk wel een, een overheidstaak misschien. in ieder geval een sociale taak. En dat moet niet gedaan worden door mensen die vooral letten op de centen. Maar moet ook gekeken worden naar de mensen waarvoor het eigenlijk bedoeld is. En dus zul je denk ik in zo'n enquête ook zien dat zwabberende beleid... wat eigenlijk over de afgelopen jaren is gevoerd door door de overheid, maar ook door de coöperaties zelf. Want de ene vroeg wel om uh, toezicht en de andere vroeg er niet om. Dat dat vooral zal aantonen dat daardoor de problemen zijn uh, ontstaan. En ja, daar zal van men van leren. En dan zal blijken dat uh, de teugels waarschijnlijk worden aangetrokken. Gert-Jan Dennekamp, dankjewel. Dan is het tijd voor Marco Verhoef. Marco, het weer. Gisteren, de, de eerste zomerse dag. Vandaag is het eigenlijk nog mooier geworden. Namelijk ergens in Nederland is het boven de 30 graden gekomen. Ja. Waar, waar is dat? Uh, Hupsel. Hupsel? Ja, dat ken oh, je vast. Ja, dat is een, een van de officiële meetstations van het KNMI. En eh, die heeft inmiddels een temperatuur van 30,8 graden gehaald vandaag. Het is overigens ook nog steeds het enige KNMI-station wat of, officieel boven die 30 gekomen is. Want in Twente eh, is 29,9 maximaal geweest. Ik denk dat ze er nog net boven gaan komen. Dus dan zou het er twee, misschien drie eh, van alle stations in Nederland zijn Want die ik, de 30 graden halen. Ik beken meteen schuld, maar Hupsel ligt... Uh, ergens in, in, in de buurt van Enschede, dat wel. Ergens in de Achterhoek. Oké. Okay. Ja. Ja, we wennen natuurlijk ook de nachten die zijn warm en broeierig. Is ja. dat komende nacht ook zo? Ja, zeker. Dat is uh, absoluut het geval. Op dit moment trouwens een aantal stevige regen- en onweersbuien. Eigenlijk kun je het gewoon onweersbuien noemen. Want een bui ja, die groeit heel snel en is ook meteen onweer. Ze zijn heel plaatselijk. Het zijn echt pitjes van misschien 20 vierkante kilometer. En meer is het niet. Uh, ze, ze ontstaan, ze regenen uit en ze verdwijnen weer. Want zo weinig treksnelheid zit erbij. En dat betekent dat, ja, dat die buien verplaatsen. En maar dat betekent ook dat alle regen die uit die bui valt... Op een heel klein gebiedje valt. En heel lokaal kan er dus erg veel regen vallen. In korte tijd met onweer erbij. Echte uh, fantastische hoosbuien. Als je ze vanaf een afstandje kan bekijken. Want de plekken zouden dus best wel eens wat overlast kunnen houden. Uh, ja, en opleveren. vandaag warm en morgen ja. ook nog lekker. Vrijdag komt er een omslag. Uh, ja, eigenlijk morgen in de loop van de dag al een klein beetje. Uh, en dat is helemaal geen slechte omslag hoor. Want je denkt meteen van. Oh, dan gaan we weer de helemaal de verkeerde kant op. Maar ik voor mezelf zeg ik niets is minder waar. Want het wordt een, een stukje frisser. Maar ook niet meteen 12 graden of zo, wat we vorige week nog hadden. Nee, het is 23 graden dan vanaf vrijdag. Maar wel met volop zonnig weer en geen buien meer. Dus nou ja, en die overgang vindt dan ergens morgen plaats. Morgen nog wel in het zuiden, kans op een buitje. De rest van het land al droog. En morgen is dan nog wel 24 tot 28 graden. En als gezegd, vanaf vrijdag zitten we dan op een graad of 23. En daarmee hebben we nu een mooi voorjaar. Als ja. ik denk aan de afgelopen jaren, een mooie voorjaarsmaanden in ieder geval. Uh, en dan was het altijd een rotzomer. Dus ik denk nu, leuk, dit weer. Maar de zomer wordt weer prut. Ja, ik hou me vast aan het feit dat uh, de afgelopen jaren vaak april en begin mei heel goed waren. En dat het daarna uh, eigenlijk uh, een aflopende zaak was. Nou, nu was april helemaal niet zo bijzonder. En begin mei ook niet. We hebben nu inderdaad warm weer. Maar laten we dan zeggen uh, dat het uh, zo laat komt dat het gewoon de hele zomer door prachtig weer is. Maar dat is ook een uh, ja, vinger in de lucht. Puur <laughs> ja. ja, Goed, Marco Verhoef. Dank. Yo, een mooie dag was dat voor de 600 inwoners van het buurschap Hupsel, Husella, 14 vierkante kilometer, geboorteplaats van Annie Borkink. Weten we ook weer. Nederland is nog steeds koploper als het gaat om telefoontaps. In 2010 werden in ons land ruim 22.000 tabs geplaatst. En dat is veel meer dan in andere Europese landen. Het blijkt allemaal uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, het WOTC. Geralda Odino, goedemiddag. Goedemiddag. Onderzoeker bij het Centrum. Um, wat is de reden, de reden hiervan dat wij zoveel meer gesprekken laten afluisteren dan in onze buurlanden gebeurt? Um, echt een directe reden kan ik niet aangeven. Het is wel zo dat in Nederland, het blijkt ook uit het rapport, een heel gewaardeerd opsporingsmiddel is door de opsporingsdiensten. Wat bedoelt u met het gewaardeerd? Wordt, het wordt uh, veelvuldig toegepast. Men is heel bekend met de, de werkwijze. Um, in de perceptie van de mensen staan er ook weinig uh, alternatieven tegenover. Um, ja, men, is gewoon lekker, men is goed bekend met het middel en men zet het ook graag in. Je, zet het, je regelt het van achter je bureau, je loopt heel weinig persoonlijk risico bij de inzet. En het levert ook nog altijd heel veel uh, opsporingsinformatie op. Ja, want als we het hebben over 22.000 taps, zijn dat dan ook 22.000 afgeluisterde mensen? Nee, nee. Uh, 22.000 taps, dat wil zeggen dat er 22.000 telefoontjes zijn afgeluisterd. Maar um, ja, meerdere mensen hebben meer telefoontjes... en vooral mensen die zich ophouden met criminele activiteiten... hebben vaak heel veel telefoontjes. Uh, in Nederland administreren we echt per tap... Dus als je ook zelf een tussentijds afgesloten tap en voor wordt die weer aangesloten, dan wordt die dus twee keer geteld. En um, ja, in tegenstelling tot het buitenland, daar uh, zie je veel dat er geadministreerd wordt op een persoon of op een zaak. En dan geeft dat dus veel meer inzage in het aantal personen die echt getapt worden. In Nederland kun je daar eigenlijk geen uitspraak over doen. Dat begrijp ik niet helemaal. Wat bedoelt u daarmee? Oké, okay, uh, in Nederland treffen we dus het aantal telefoontaps. Mm. Maar um, het zegt niks over hoeveel mensen getapt worden. Um, een crimineel kan 30 telefoontjes hebben en een grote zaak kan dat ook nog eens een keer wisselen. Dus op die ene zaak gaan dus heel erg veel telefoontabs gaan daar naartoe. Maar die telefoontabs die kunnen maar op een beperkt aantal personen zijn. Dus die 22.000 geeft geen enkele indicatie hoeveel mensen nou daadwerkelijk onder een tab hebben gelegen. Want in andere landen gebeurt het op meer innovatieve manier? Of op de zaak, ja. Of op de, um, zaak, op de inhoudelijke zaak? Ja, dan wordt het geadministreerd op een zaak. Hoeveel telefoontaps er in een bepaalde zaak zijn gebruikt. Of um, wordt het er gekeken. er um, wordt gewoon geadministreerd per verdachte. Dus per persoon. En als een persoon heel veel telefoons gebruikt. En dus heel veel taps op zijn naam krijgt. Dan wordt dat maar één keer geteld. Dus de manieren van administreren. Die verschillen nogal van elkaar. En u zei net, het levert opsporingsinformatie op. Levert het ook echt veel bewijs op in, in zaken? Nou, echt. Direct bewijs komt heel weinig nog over de lijn. Um, criminelen zijn dus heel erg bewust van de tap. Zeker echt zware criminelen die zich bezighouden met georganiseerde misdaad. Die zeggen het niet meer over de lijn van nou morgen gaan we die kraak zetten. Dat, dat hoor je niet meer. Maar er komt nog, nee, maar joh, er komt wel heel veel sturingsinformatie voor opsporingsteams uh, naar boven door die TAP. Als dat niet zou zijn, dan zouden er ook geen 22.000 TAPs plaatsvinden natuurlijk. Want het, of het uitwerken van een TAP is heel bewerkelijk. En ja, daar gaat gewoon opsporingscapaciteit in zitten. Dus als het niet nuttig is, zal men het ook niet zo snel willen toepassen. Nee, en, en dat dit zo'n gewaardeerd middel is, en je hebt natuurlijk ja. ook infiltratie, daar, daar is Nederland terughoudend in. Ja, sinds uh, je ziet in vergelijking met het, uh, het buitenland, hè, met de, de landen die we onderzocht hebben in, uh, in Europa, zie je dat daar het hele scala aan uh, bijzondere opsporingsmiddelen, zoals infiltratie en het plaatsen van uh, afluistermicrofoontjes, uh, gewoon veel breder wordt ingezet. De opsporing leunt daar wat minder op de, op de telefoontab dan in Nederland. Wij zijn hier in Nederland toch uh, behoorlijk te, te, te terughoudend met het inzetten van infiltratietrajecten en uh, het plaatsen van afluisterapparatuur. En hoe geldt dat met betrekking tot het afluisterapparatuur? Luisteren van internetberichten. Want ik neem aan dat de criminelen tegenwoordig meer gebruik maken van communiceren via het internet. Ja, ja je ziet echt een wel een verschuiving. Zeker in een jonge doelgroep. Hè. Er wordt nu ook flink geadverteerd. En overal doemt er een meneer in het straatbeeld op de advertentie van een abonnement. Waar niet eens geen belminuten meer worden uh, gegeven. Je ziet wel echt een, een, ja, een communicatie naar verschuiving naar het internet. En uh, ja, opsprongsmiddelen. Op het internet, die worden gewoon minder vaak ingezet dan een telefoontap. Mag ik dan de conclusie trekken dat zoveel telefoontaps eigenlijk verloren tijd is, verloren um, arbeidsuren, omdat de criminelen op een andere manier al communiceren? Dat justitie kortom achterloopt bij wat zal doen? Nou, dat vind ik een sterke conclusie, want die 22.000 taps leveren wel echt uh, informatie op. Um... Maar er valt, eh, die internettap. dat is een, een heel complex opsporingsmiddel wat ingezet kan worden. Wat toch wel ten opzichte van de telefoon dat toch niet vaak wordt ingezet. En daarin gaat, uh, gaan de buurlanden al wat voortvarender te werk. Gerald uh. Odino, ik dank u hartelijk voor de toelichting van uw onderzoek van het WODC. Oké, okay, dank u wel. Dag. Na vijf gaan we terug naar Ter Apel. Kijken of Mark Robin Visser inmiddels wat meer ziet door die ME-busjes heen. Tot zo.